De rechter wees dat af omdat ze vindt dat er vluchtgevaar is en mogelijk ook omdat er forensisch bewijs is in de zaak. De 62-jarige IMF-topman wordt verdacht van aanranning van een kamermeisje in zijn New Yorkse hotel. De gemeenteraadsverkiezingen lijken in Italië uit te draaien op een nederlaag voor premier Berlusconi. Volgens de eerste exitpolls heeft zijn partij Volk van de Vrijheid vooral in zijn thuisstad Milaan verloren...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 We ja.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 We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot Jij bent de zee, ik ben de vier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stiel Oh Herman één uur met jou is vijf kwartier We staan Jij bent de, de trein, sterk. ik het station We staan Jij samen bent de sterk regen. Jij bent de kerst, ik de bonbon, de jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee, de ik ben de kans, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen stijl, we staan samen stijl. Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen de, over, de wereld Dan komen we een villa en een ja. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Beroemd. niet? maar ja, is duur Nou ah, ja, hè ja, man Zit er meer in de Rome duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk ah, ja en... Dit vind ik echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou even mogelijk. Wij Bij zijn pietigheid En De tang. Betaalbare romantiek, de bestaan toch helemaal niet. en een vries. Dat kost weer mijn hand Jij raak. bent de schrikdraad waarop ik ook vies. Ik vriend ik ben de Tirol. kip, jij bent nou, de, nou, de kip. Ik ben de pauw, jij bent is. de fil. Wrongen Danny de Mumbo. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ik begrijp dat soort dingen niet. Jij bent Bertie ja, Stemberg. Ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. Nog een beetje zitten maken ding. pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk. Nou mij ook. Het leek me ook Het leek me ook sterk.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 Let's maybe Let's start a war She's got all the moves to make you give it up yeah.